6 uur, het NOS-journaal, Renate Evers. Deskundigen waarschuwen voor onbehandelbare variant van TBC. Armstrong weg bij Nike en goede doelenorganisatie. En paspoort niet langer geldig maken, zegt de Raad van State.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 In het tv-programma Labyrinth zeggen de deskundigen... dat zulke patiënten niet continu in afzondering kunnen worden gehouden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vandaag een rapport gepubliceerd over TBC... waarin staat dat er wereldwijd steeds minder gevallen van TBC zijn... maar dat de TBC wel steeds vaker multiresistent is. Totaal resistente TBC is in Nederland nog niet geconstateerd... maar wel een variant die alleen met zware medicijnen is te bestrijden.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 De Nederlandse afdeling van Livestrong zegt dat het een goed besluit van Armstrong is om terug te treden. Nike betreurt dat het contract met Armstrong moet worden opgezegd, maar het sportmerk zegt niet anders te kunnen.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 De vereniging Eigen Huis vindt de voorstellen beter voor de woningmarkt dan eerdere plannen. Volgens de vereniging gaan de voorstellen niet ten koste van de koopkracht van huiseigenaren en worden starters niet benadeeld.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 Advocaat Bram Moskowitz heeft zich voor de tuchtrechter in Amsterdam verdedigd. Hij stond terecht voor belediging van een rechter in de zaak tegen Geert Wilders. Moskowitz zei voor de rechter dat het zijn goed recht is om rechters te bekritiseren... en dat de tijd van Ivoren Torens voorbij is. Vorige maand stond Moskowitz ook al voor de tuchtrechter... omdat hij ervan wordt beschuldigd dat hij grote sommen geld contant heeft aangenomen... en dat niet heeft verantwoord. Toen kwam hij zelf niet opdagen en bij deze zitting was hij dus wel aanwezig. Oud-staatssecretaris en PvdA-kamerlid Nebahat Al-Bayrak gaat werken voor Shell. Ze wordt vicepresident communicatie bij een van de divisies van het olieconcern. Al-Bayrak was staatssecretaris van Justitie in het vierde kabinet Balkenende... en keerde daarna terug in de Kamer. Afgelopen voorjaar stelde ze zich kandidaat voor het fractievoorzitterschap... maar ze legde het af tegen Diederik Samsom. In Geleen heeft de politie in een sterk vervuild huis tientallen dieren gevonden. Er zaten 39 kleine honden, acht katten en een aantal vogels. Buurtbewoners hadden de politie ingeschakeld over de situatie in het huis... waar een man van 57 en zijn 55-jarige vrouw wonen. Het echtpaar was er geregeld op aangesproken, maar deed er niets aan. Volgens de politie kwamen de dieren nooit buiten... en was de situatie in het huis onleefbaar.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 De langste files staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Afrid Bunschoten 9 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... voor Afrid Haarlem-Zuid 6 kilometer. Daar is het asfalt glad geworden. De rechte rijstrook is voorlopig dicht. Op de A50 arnhem os staat tussen knoop het Rijshoord en knoop het Valburg 9 kilometer. De A58 Breda richting Tilburg. Voor Gilsen 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A58 van Tilburg naar Breda. Voor staat 3 kilometer. 1 rijstrook is daar dicht.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 NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. 7 over 6. Goedenavond. We zijn opnieuw in Rotterdam. Een dag na de grote schilderijenroof. Maar eerst nieuws over uw gezondheid. Nederlandse TBC-deskundigen waarschuwen namelijk... vanavond in het tv-programma Labyrinth. Zij voorspellen dat er in de nabije toekomst ook in Nederland... patiënten zullen zijn met een onbehandelbare vorm van TBC... de zeer besmettelijke ziekte. Ook in een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie... van vandaag staat die waarschuwing te lezen. Een van de deskundigen uit Nederland is Richard van Altena. Hij is longarts in het TBC-centrum in Haren. Het probleem gaat zich voordoen wanneer... er geen medicijn meer is, dat iemand echt resistent voor alles is en besmettelijk. Want dan kan die de bacterie, behoefte aan iedereen doorgeven. En wat doe je dan? Hou je die patiënt dan altijd op de afdeling in isolatie? Mag die daar zijn leven lang niet meer uitkomen? Wat doe je dan? Als je uiteindelijk niets meer hebt, dan is inderdaad de vraag... en daar moeten we het in de komende jaren binnen onze regio over aan hebben... Wat kan je doen met die patiënten? En dat is natuurlijk een ethische en een uh, juridische vraag. Je kunt ze niet altijd in afzondering houden, zoals vroeger. Dat je ze naar een lepra-eiland stuurt, dat je ze naar een tuberculose eiland zou sturen. De oplossing daarvan in Nederland hebben we dat probleem nog niet. Je kan een iemand niet zomaar voor de rest van zijn leven op opsluiten. Maar je wil ook je bevolking beschermen tegen besmettingen. We hoorden Richard van Altena, longarts dus, en Marieke van der Werf van het Europees Centrum, dat zich ook met deze problematiek bezighoudt. Olaf is de maker van deze uitzending van Labyrinth. Welke landen worstelen op dit moment al met het probleem? Uh, het is in India uh, dit voorjaar opgedoken, maar uh, in Europa zijn het vooral uh, de nieuwe uh, landen zoals Roemenië, Bulgarije en de Baltische Staten waar het probleem erg groot is. En er is dus angst dat dat ook naar Nederland komt. Waar, waar komt het door dat er een vorm ontstaat van tuberculose... die resistent is voor iedere antibiotica? Nou, tuberculose is een bacteriële infectie en die evolueert, die, die ontwikkelt zich. Uh, en dat doet hij uh, omdat hij wil overleven en hij gebruikt ons daarvoor als gastheer. En daardoor wordt hij uh, steeds een beetje sterker. En als wij hem proberen te be ja, bevechten of uh, in te dammen, dan uh, gaat hij uh, allerlei evolutionaire principes loslaten en gaat hij proberen dat weer te overleven. En, en daardoor wordt hij resistent. En is de wetenschap dan niet in staat om voor een nieuw middel te zorgen wat weer die nieuwe vorm van TBC bestrijdt? Nou, het probleem op dit moment is dat je met TBC met antibiotica moet bestrijden uh, en daar zitten we een beetje aan het eind van ons Latijn. De, de, we hebben 32 antibiotica in de wereld uh, en daar komen steeds vaker resistentie bij voor en uh, die werken niet meer. En dat zie je niet alleen bij TBC, dat zie je ook bij andere ziektes. Wordt er op dit moment niet iets ontwikkeld, ja, ik weet niet of het kan hoor... maar dat nou ja, zou dat... fijn zijn, waardoor je wel uh, TBC kan behandelen? Nou, Dat is een beetje het probleem en dat is ook de kern van de uitzending. Er wordt op dit moment eigenlijk niet genoeg gedaan door de grote farmaceuten... om nieuwe uh, antibiotica te ontwikkelen en dat is vooral een kostentechnisch verhaal. Men is natuurlijk wel bezig, maar het, gaat eigenlijk, het is een, een, een kostenbatenplaatje. plaatje. Uh, antibiotica leveren voor de farmaceut niet genoeg op. Want? Nou, De investering is te, is te groot. Uh, een middel kost ongeveer 4 miljard euro. En uh, ze verdienen dat niet snel genoeg terug. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Dat kunnen we die farmaceuten overigens niet kwalijk nemen. Want het is een marktwerking. We willen graag marktwerking in de zorg. Maar die hebben dus geen financiële prikkels om dat te ontwikkelen. Terwijl, als je dit zo hoort, kan dat een enorm maatschappelijk probleem worden in Europa. Is er ook niet een overheid of een Europese overheid die bezig is, de Europese Unie bijvoorbeeld, om, om hiermee aan de slag te gaan? Nou, dat was precies de reden waarom ik deze uitzending wilde maken. Om die, die hele uh, trap af te gaan of op te gaan. En uiteindelijk bij de Europese Unie uh, uitgekomen bij de hoofdvolksgezondheid... Uh, meneer Dalli, die gisteren aftrad om een andere reden. Dus maar, die Maltees. Die Maltese. Uh, om, om hem te vragen, moet Europa dit niet zelf ter hand nemen? Moeten we niet zelf pillen gaan maken? Uh, dat, uh, dat wil die niet. Of uh, laten maken? Uh, nou ja, de, de, ze, ste, ze steunen zeg maar, uh, initiatieven, maar dat zijn eigenlijk uh, druppels op een gloeiende plaat. En dat wil zeggen dat iedereen al nu met de handen in het haar zit... waarschuwt in labyrinth... maar dat er voorlopig niet te verwachten is dat er iets aan gebeurt. Nou, dat is een beetje uh, de boodschap, ja. En uh, de, de, voorlopig uh, gebeurt er nog niks. Want je moet ook zo denken, een nieuw antibioticum ontwikkelen... kost ongeveer tien jaar voordat het echt maar in de schap van de apotheek ligt. Uh, dus uh, en de, ja, we denken vijf, zes, zeven jaar dat we nog wel uh, vooruit kunnen. Tenminste, dat denken de medici, dat denk ik niet. Dan uh, krijgen we echt grote problemen... en gaan mensen dus inderdaad uh, aan een simpele blaasontsteking... Uh, kunnen gewoon overlijden, omdat we ze niet meer kunnen behandelen. Dat is een, een buitengewoon zorgelijk verhaal wat je hier vertelt... en wat de artsen natuurlijk ook vertellen. Wat gebeurt er nu dan in India met die mensen die ziek zijn... en die niet behandeld kunnen worden? Die gaan dood. Uh, er gaan per dag in India duizend mensen dood aan TBC. In Europa denken we dat het helemaal niet zo erg is. Maar daar gaan per uur zeven mensen dood. Dus dat is ook een aardig uh, aantal mensen als je dat per jaar bekijkt. Olof Oudheuste van de VPRO, dank voor jouw verhaal. En voor wie er meer over wil weten, vanavond om vijf voor negen... dus op Nederland 2 Labyrinth. De diefstal van schilderijen uit de kunsthal heeft nagenoeg geen effect gehad op het aantal bezoekers. Een reguliere dag, noemt het museum het zelf. Jeroen de Jager bij de kunsthal in Rotterdam. Jeroen, eerder deze uitzending vertelde ons dat de politie met een persbericht zou komen. Is daar in de tussentijd iets van bekend geworden? Nee, wij zitten met spanning te wachten op dat persbericht. Ik weet niet wat het betekent dat het op zich laat wachten. Het kan altijd twee dingen betekenen. Of ze hebben het uh, moeilijk om de juiste formulering te vinden... en er staat niets in. Of ze hebben het moeilijk om de juiste formulering te vinden... en er staat wel iets in. Maar dat weten we dus niet. Uh, hoe dan ook, het museum uh, ging vandaag open. Uh, de politie heeft wel laten weten dat die rook van gisteren... waarschijnlijk wel, is, wel goed is voorbereid. Dat staat ergens in de berichtgeving al eerder van de politie. En die... Waarneming die deed vandaag ook Jan Hein Heerkens-Thijssen. Ik, uh, ik was met hem op pad in het museum. Hij is kunsttaxateur die uh, al 50 jaar in het vak zit. En wij, wij gingen naar die, die expositie kijken. 150 schilderijen die hangen daar in de kunsthal. En wij keken daar een beetje stiekem met het oog van een kunstrover. Hier zie je dus wat kleintjes. En, nou, er hangen er een stuk of twaalf bij elkaar. Maar er hangt geen enkele spet erbij. Niet eentje zegt van, nou, die zou ik nou heel graag willen hebben... En dus ga je op zoek naar nog wat mooier en nog wat leuker werk met nog grotere namen. We kijken hier naar die expositie van de Triton-collectie uh, waar die zeven werken van zijn gestolen. Als u nou het geheel kijkt hier, uh, hier hangen ongeveer 150 werken. Uh, waar hebben ze op gelet, denkt u? Al op grote namen. Uh, kijk, als je een Monet meepakt dan weet je waar je het over hebt. Hè? Uh, dus daar hadden ze kennelijk toch wel verstand van. Ik denk dat ze alleen maar de echte grote namen uh, hebben gepakt... Het bevreemd me alleen dat ze zo'n portret van Lucien Freud hebben meegenomen. Nou, het lijkt wel bijna of ze dat op bestelling hebben meegenomen. Oh ja, waarom denkt u dat? Nou, het is helemaal geen aantrekkelijk portret. Denkt u dat ze de duurste werk hebben meegenomen? Want hier hangt bijvoorbeeld ook een Van Gogh. Hier hangt uh, nee. nog een hele mooie andere Picasso. Nee, uh, ze hebben uh, gelet... Wat is de afstand van hier tot de deur? En wat is een hand, handzaam formaat? Want het moet allemaal snel, snel, snel gebeuren. Want anders te worden ze dus in de kraag gevat. Ze hebben gekeken naar het formaat, zegt u? Ja, ze hebben gekeken naar het formaat. Je moet je voorstellen dus dat je onder elke arm. dat je daar twee kunt meenemen. Nou, dan heb je er vier. Plus vier is acht als er minstens twee zijn. Nou, dan zijn we er. En nu? Want die werken zijn dus nu in handen van mensen. die er mogelijk wel een beetje verstand van hebben, zegt u? Want ze hebben niet zomaar wat gepakt. Ja. Ook die Lucien Freud is meegenomen. Ja, ja ze proberen misschien losgeld te krijgen. Losgeld, daar gaat het om, denkt u? Ja, dat denk ik wel, ja. En hoe ja. gaat dat in zijn werk? De experts die kennen wel bepaalde kringen waar die stukken in verzeild uh, kunnen raken. Wat voor kringen zijn dat? Ja, eh, criminele kringen. Hmm. Die heet uh, uh, dat? Vriendjes van kunstrovers. Ja. En ja. dan, wat gebeurt er dan? Ja, je kan bijvoorbeeld bedenken, dus dat ze een uh, hele keurige advertentie zetten. Uh, niet zo groot. In de NRC of de Telegraaf. Uh, gewoon onder de rubriek uh, kleintjes. En dan, uh, uh, hoe heet dat? Uh, uh, collectioneur zoekt werken. Nou, en dan uh, gooi je er een paar namen in. En dan kijken wat erop komt. Nou, en, en op een gegeven moment komen ze dat... tot een deal. Ja, komen ze toch. En dan de... ga je de boel uitruilen. Dan moet er iemand met een geld als. Uh, naar ja, de plek waar zoiets. de schilderijen zijn. Dat, dat is het belangrijkste moment van waar doen we dat en hoe doen we dat. En dan uh, gaan we naar het. Uh, van der Valk-motel in Nune. of zoiets om het geks te noemen. En daar. Uh, uh, huren we de suite af. En daar gaan we de kunstwerken inspecteren. Dan. Uh, uh, geven we elkaar een hand en is de zaak gedaan. En op dat moment dat we elkaar een hand gaan geven. Uh, dan. Uh, ik zei, ik moet even mijn neus snuiten. Dan druk ik op het knopje van mijn telefoon. En dan komen de recluses binnenvallen. staat de politie klaar. Als de deal gekloost is, ja. Even tot slot. We hebben nu ja. de expositie helemaal gezien. Vluchtig weliswaar. Maar hebben ze de topwerken uit deze expositie meegenomen? Nou, dat kan ik uiteindelijk zeggen van wel. Ja, ze hebben het goed bekeken. Ze hebben het goed overdacht. En met voorbedachte raden gedaan. Ze hebben de handzame stuk, uh, stukken meegenomen. Ook uh, de grote namen. Handzame en de beste werken. Ja, naar mijn idee wel. Ja, er is behoorlijk over nagedacht. Aldus en gelet op kwaliteit. dus de kunsttaxateur op rondleiding met Jeroen de Jager. Straks, Prins Charles stuurde brieven naar de regering Blair. Veel brieven over van alles en nog wat. Mogen wij ook weten wat erin staat? Het is Gersen bij de ANWB. Het is kwart over zes. Hoe staat het ervoor? Nog 120 kilometer vielen in totaal, Tim. Vooral in de randstad is het druk, maar ook in het zuiden van het land staan files die worden veroorzaakt door ongelukken. Op de a 58 Tilburg richting Breda staat voor Bafel 5 kilometer na een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. De A2 van Maastricht naar Eindhoven voor Knoppend Batendorp 6 kilometer. Want op de randweg van Eindhoven staat een auto in brand. Bij Knoppend Batendorp 2 kilometer file op de randweg en twee reisrokers zijn daar dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Door het ogenschijnlijk onoverkomelijke bewijs dat Lance Armstrong doping gebruikte... moeten we met veel teleurstelling melden zijn contract te hebben ontbonden. Dat staat in de verklaring van Nike, waarin het het sponsorcontract met Armstrong opzegt. De renner, oud renner, ligt onder vuur. Sinds vorige week bekend werd dat diverse renners onder Ede hebben verklaard dat hij doping heeft gebruikt. Zelf ontkende Armstrong dat altijd. Ik heb nooit doped. Why would I then enter into a sport and dope myself up en risk my life again? That's crazy. I would never do that. Het contract met Armstrong verbreken, dat was het enige wat de sponsor kon doen, zegt marketingdeskundige Marcel Beerthuizen. Nee, nou, kon niet anders, maar het is wel opvallend dat Nike dat doet, want Nike staat erom bekend dat ze hun atleten vaak tot in de dood bijna blijven steunen. Uh, maar hier is het bewijs zo um, ja, onomstotelijk. Dat ze nu hebben besloten om afscheid van hem te nemen. Ongetwijfeld hebben ze de afgelopen week daar ook over vergaderd en overlegd met, en onderhandeld met Armstrong om te zorgen voor een goede exit. En Beerthuizen noemt de doping een risico voor elke sponsor. Je associeert je met een sport, je associeert je met een bepaalde atleet. En op het moment dat die uh, ja, de, de regels overtreedt... of bijna, bijna crimineel gedrag vertoont... dan moet je natuurlijk als merk gaan, gaan afvragen... ben ik hier nog verantwoordelijk voor? Hoe zullen al mijn consumenten hier naar kijken uh, die mijn merk kopen? En op het moment dat het schade gaat berokken aan het merk... op de korte of lange termijn, dan moet je ingrijpen. En dat is wat er nu gebeurd is. Armstrong zelf maakte vanmiddag in een korte verklaring bekend... dat hij stopt als voorzitter van zijn Livestrong Foundation. Wel blijft hij aan als bestuurslid. Herman van Tilburg van de Nederlandse afdeling noemt het een goed besluit. Ik denk dat dat onvermijdelijk is uh, en dat het een juiste beslissing is. Uh, zoals hij ook zelf heeft verklaard uh, om de stichting niet uh, in de weg te lopen. Armstrong zelf hebben nog niet gehoord of gezien vandaag. Net zoals Nike, zij wilden niet in onze uitzending reageren. Dan nieuws uit Rotterdam. De universiteit komt bij je langs als je VWO-scholier bent in de regio Rotterdam. De Erasmus Universiteit wil scholieren namelijk helpen met het bepalen van hun studiekeuze. Zodat de studenten gelijk goed zitten. Want stu studeren wordt natuurlijk alleen maar duurder. En studenten die uitvallen, dat is voor de universiteit ook niet prettig. Verslaggever Harold Brouwer bezocht de eerste workshops voor scholieren. En dat deed hij in Hellevoetsluis. Trap op. Een deur door hier op het Jacob van Liesveld College in Hellevoetsluis. En dan kom ik in een grote ruimte waar aan de lopende band workshops worden gegeven door de Erasmus Universiteit. Oké, okay, welkom allemaal. Neem plaats, zoek een plekje hier. Flesjes water worden klaargezet. Sorry, mag ik even vragen, hoe heet jij? Alexander. Enig idee wat je hiervan kan verwachten? Nou, ik heb nog geen idee, ik ben benieuwd. Uh, ja, ik hoop dat ik uiteindelijk wel uh, de juiste keuze hier, uh, hierna kan maken. Maar ik heb voor de rest geen idee wat ik ervan moet verwachten. Denk even aan studeren. En wat zijn dan de eerste begrippen die in je opkomen? En dat kan van alles zijn. José van Zwieten, jij organiseert deze ja. workshops. Ja. Waarin verschillen ze van andere workshops? Wij gaan naar scholen toe. Dat is denk ik een heel groot verschil. Dus we zijn op de middelbare school. Uh, het is voor leerlingen heel laagdrempelig. Hier zit uh, scholieren Laura met uh, heel veel kaartjes voor je. Wat staat erop? Uh, ja, van alles. Initiatief nemen, nauwkeurig werken. Allemaal eigenschappen die je zou kunnen hebben. Weet je al wat je wilt gaan studeren zometeen? Nee. Wat is voor jou de moeilijkheid? Uh, er is zoveel keuze. En ja, ik heb gewoon geen idee wat ik wil studeren... Uh, wij vinden eigenlijk dat een studie, goed studiekeuzeproces begint met nadenken over wie je zelf bent. Waar ben ik goed in? Waar ben ik misschien minder goed in? Ik ga jou toch even storen, weet je. Marjolein. Wat ben je nu aan het doen? Uh, we moeten nu opschrijven welke studie m, uh, mijn ouders adviseren om te gaan studeren en welke juist niet. En uh, hoe denk je over de keuze van je ouders? Het uh, wel redelijk op één lijn met mijn keuze eigenlijk. Ja. En dat is? Uh, de beleidsmanagement van de gezondheidszorg. Je hebt nu zo deze workshop. Wat vind je ervan tot nu toe? Ja, wel leerzaam. Inderdaad minder gericht op echt het kiezen van een studie. Maar meer inderdaad wat je belangrijk vindt uh, in het proces van het kiezen van een studie. Pakjes vol met uh, allemaal snoepjes. Is dit niet een hele mooie manier van de Erasmus Universiteit om zo zieltjes te winnen? Ja, ja. Ik, ik snap dat je het zegt, maar het is niet de doelstelling van dit project. En we zeggen het er ook echt bij, want Erasmus is er namelijk helemaal niet bij gebaat als uh, leerlingen allemaal voor het Erasmus gaan kiezen en dan straks over switchen naar een andere studie, omdat het niet bij ze past. Ik ben Frank de Dam, ik ben ja, 17 jaar. Ik zie dat je al heel veel snoepjes hebt opgegeten. Dat is uh, die buurjongen naast me. Ik heb verder nog eigenlijk niet verder gekeken naar andere universiteiten... omdat ik uh, sowieso één opleiding al uh, op het oog heb. En dat is internationaal. En die studie is alleen op uh, de Erasmus uh, te volgen. Volgens mij ben jij al helemaal klaar voor je vervolgopleiding. Ik hoop dat ik dit jaar ineens slaag. <laughs> ik sta er nog niet heel goed voor, maar ik ga hard mijn best doen... en dan hoop ik dat ik volgend jaar wel lekker naar Rotterdam kan. Scholeren dus in Hellevoet-Sluis. Gedoe op hoog niveau over brieven van prins Charles. Vorige maand oordeelde rechters dat het Britse volk het recht heeft... om te weten wat er in die brieven staat... en dat ze daarom moeten worden vrijgegeven. Maar de procureur-generaal steekt er alsnog een stokje voor... en verbiedt de publicatie. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, om wat voor brieven gaat het van de prins? Ja, een hele dikke stapel, 27 brieven in totaal... die de prins geschreven heeft aan verschillende ministeries. Nou, de precieze inhoud van die correspondentie die kennen we dus niet. Maar ja, het is een publiek geheim dat de koomprins zich vaak en openlijk bemoeit met het overheidsbeleid. Wat wel bekend is, en dat hoorden we al enkele jaren geleden... is wat de naaste adviseurs van de prins schrijven aan diezelfde ministeries. En die zijn wel bekendgemaakt. Zo kreeg de staatssecretaris van regionaal beleid... het dringende verzoek om Charles' ideeën... over de bouw van uh, milieuvriendelijke ecotuines uit te voeren. Nou... Dit is een van de belangrijke redenen dat kranten zoals The Guardian... want die hadden die brieven opgevraagd... graag wil weten wat de prins nog meer allemaal uh, probeert te beïnvloeden. Want de kroonprins behoort, net als de queen, politiek neutraal te zijn. Ah, en wie is dan deze procureur-generaal die zomaar zegt... van, wat de rechter zegt, daar hebben ik niks mee te maken, we verbieden het? Ja, deze procureur-generaal uh, zegt dat dit onderdeel is... deze correspondentie van de voorbereiding op het koningschap. Het is eigenlijk wel interessant wat hij zegt... want hij geeft in feite toe dat de brieven van de prins... deeply held personal views and beliefs van Charles zijn. De persoonlijke opvattingen die nogal openhartig zijn. Uh, publicatie van de brieven, zegt de procureur-generaal... Ja, zou de politieke neutraliteit van de kroonprins ondermijnen. Hij impliceert dus eigenlijk dat de prins niet politiek neutraal is... Maar goed, omdat dit onderdeel is van de uh, voorbereiding op het koningschap... zegt hij, ja, die correspondentie die moet vertrouwelijk zijn, moet ook vertrouwelijk blijven. Want, zo zegt hij letterlijk, beschadigt het zijn voorbereidingen op het koningschap. En daarom houdt hij dus uh, die publicatie tegen. En deze procureur-generaal is een politieke benoeming, is waar? Ja, de procureur-generaal in Groot-Brittannië heeft een iets andere functie dan in Nederland. Die is ook lid van de regering, is ook uh, lid van het Lagerhuis... Hij is niet alleen het hoofd van het openbaar ministerie... maar hij heeft ook andere bevoegdheden... bijvoorbeeld uh, wettelijk advies geven aan de regering... en dit soort uh, zaken dus. Uh, het is wel de vraag of hij dit had mogen doen. Want we hoorden al, de rechters hadden eerder de ministeries opgedragen... de brieven wel openbaar te maken. Uh, dit was na een uh, beroep van de Guardian op de wet openbaarheid bestuur. Uh, volgens de wet heeft de procureur procureur-generaal wel de mogelijkheid om dit te blokkeren, alleen als het om uitzonderlijke omstandigheden gaat. Bijvoorbeeld als er een directe dreiging is uh, voor de regering. Nou, volgens de procureur-generaal is dit zo'n uitzonderlijke omstandigheid. De Guardian ja, die bestrijdt dat natuurlijk... en die heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan bij het High Court. Om die 27 brieven toch boven water te halen. Bo voorlopig blijven ze dus in de lade. Weet jij of Prins Charles nog steeds brieven schrijft naar Downing Street 10? Dat weten we niet, maar dat vermoedt iedereen wel. En ik denk als je vandaag op Whitehall had gestaan... het regeringskwartier in het midden van Londen... dat je een hele harde zucht had gehoord. Want na dit besluit van de procureur generaal staat prins Charles natuurlijk niets in de weg... om nog meer eh, brieven te gaan schrijven. En verschillende critici van eh, wat de prins doet... die hebben ook aangekondigd... nou, nu gaan we dit nog meer zien. Hij blijft dit eh, doen... Eh, om ook eh, andere zaken van het regeringsbeleid eh, te beïnvloeden. Arjen van de Horst in Londen, dank je wel. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1 Journaal. Wij wensen u een goede avond en gaan naar Joost Eertmans. Joost, wat heeft jou geïnspireerd vandaag? De Gerbeers. Oké. Okay. Zeg ik onmiddellijk. Jou niet? Uh, nou, Gert Leers, moet je even denken. <laughs> ja, tijd niet ja. gezien. <laughs> nee, tijd niet gezien. Wel veel over hem gelezen. Hij, uh, nee, er is irritatie ontstaan uh, aanleiding van zijn plan om uh, als minister van Immigratie en Asiel uh, burgemeesters een stem te gaan geven bij het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Weet je nu wat ik, waar ik het over ja, heb? Ja, dus ja? zeker. Ja, zeker, juist. zeker. Ja, het bij en dat heeft jou 1. geïnspireerd. Per minuut verandert het nieuws natuurlijk. Maar dat inspireerde mij tot de volgende stelling. Waar bemoeien burgemeesters zich mee? Ik vind dat ze dat helemaal niet moeten doen. Je laat een pyromaan toch ook niet bij de brandweer werken. De keuze of een geval schrijnend is of niet... dan moet gewoon blijven liggen op een landelijk niveau... bij de minister en zijn team. Ik zeg dus, burgemeesters moeten zich niet met het uitzetbeleid gaan bemoeien. En u mag hierop gaan re reageren op hashtag WNL, hashtag uitzetbeleid. Een beller is bijna sneller, 0800 1121. We gaan het over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 Met de nationale tankpas van MKB Brandstof bent u echt goedkoper uit. Niet merkgebonden, dus u kunt bij elk tankstation tanken. Zo profiteert u van de fixe prijsverschillen aan de pomp tot wel 5 euro per tank. Vraag ook die pas aan op www.mkbbrandstof.nl Radio 1 Het NOS-journaal. Iets over half 7. Mijn naam is Freddy Fantijn.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 In het tv-programma Labyrinth van de VPRO zeggen deskundigen dat het onmogelijk is zulke patiënten continu in afzondering te houden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vandaag een rapport gepubliceerd waarin staat dat TBC steeds vaker multiresistent is. De Raad van State vindt het niet verantwoord om paspoorten en identiteitsbewijzen tien jaar geldig te laten zijn, zoals het kabinet wil. Nu zijn die documenten nog vijf jaar geldig. De betrouwbaarheid van de documenten komt in het geding... als die termijn nu al wordt verlengd, zegt de Raad van State. En Lance Armstrong stopt als voorzitter van Livestrong... een goede doelenstichting tegen kanker. Tegelijkertijd heeft sponsor Nike het contract met Armstrong opgezegd. Vorige week kwam de Amerikaanse antidopingorganisatie met een rapport... waarin tientallen oud-ploeggenoten de oud-wielrenner beschuldigen van dopinggebruik. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Huber. Nadat het vanmiddag een aantal uren droog, of zo goed als droog is geweest, is het inmiddels vanuit het zuiden opnieuw gaan regenen. En vannacht blijft dat zo. Er zijn wolkenvelden en soms dus wat lichte regen. Maar koud wordt het niet, want er is een zuidelijke stroming op gang gekomen. En die brengt zachte lucht met zich mee. Daardoor koelt het vannacht niet verder af dan 10 graden. En morgen wordt het een hele zachte dag. Met temperaturen in het oosten die de 20 graden gaan halen. Of zelfs iets meer. In het westen wordt het 17 graden. En de dag begint met overal veel bewolking en soms wat regen, maar al heel gauw is het op veel plaatsen droog en in de middag beperkt de regen zich tot de, tot de westelijke helft van het land. De zon krijgen we dan ook steeds vaker te zien. Er staat een matige, aan zee en ook op de wadden vrij krachtige zuidenwind. En ook vrijdag kent ons land een tweedeling, met in het westen wat meer bewolking en ook kans op wat regen. In het oosten meest droog en soms wat meer zon. En het wordt dan 20 graden. Zaterdag stijgt de thermometer ook naar 20 graden, ook dan er is een kleine kans op wat regen. Vanaf zondag blijft het een paar dagen droog, wel de temperatuur iets inlevert. Maar dan nog blijft het met zo'n 18 graden aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. <tied> Aan Verkeersinformatie. Hier Er staat nog 80 kilometer file. De meeste files staan rond Rotterdam. De langste files staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en Afrit Bunschoten, 8 kilometer. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat voor Knopend Baterdorp, 8 kilometer. Op de randweg van Eindhoven stond een auto in brand. De A15, Gorkum, richting Rotterdam. Voor Sliedrecht, 6 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Burgemeesters moeten zich niet met het uitzetbeleid bemoeien. De storm waait over de kuststroken. Dit is Avondspits van WNL. Bel WNL. 0800 1121. Demissionair CDA-minister Gert Leers wil dat burgemeesters speciale vragenlijsten gaan invullen om aan te geven of de asielzoekers in hun gemeente een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Op basis daarvan wil Leers de mate van schrijnendheid uiteindelijk vaststellen. Er zullen maar weinig burgemeesters zijn, denk ik, die overal invullen. Geen enkele bijdrage, overbodige bewoner. Een burgervader komt immers als het goed is op voor al zijn inwoners. Dat het aantal zielige Mauro's hiermee gaat vertienvoudigen, dat staat wel vast. Daarbij longt er discriminatie, want hoe aardiger... En Media genieker de asielzoeker is, des te groter de kans dat hij mag blijven. De sympathy vote gaat een belangrijke rol spelen. En die kant moeten we niet uit. Burgemeesters moeten zich gewoon niet met het uitzetbeleid bemoeien. Wel WNL. nou. 0800 -121. Ja, gebruikt u hashtag uitzetbeleid of hashtag WNL. Liefst in die combinatie. En laat me weten wat u daarvan vindt. Moeten burgemeesters zich wel of niet met het uitzetbeleid bemoeien... van uitgeprocedeerde asielzoekers? De burgemeesters zijn daar heel blij mee. Want die hadden eerst een, eerder een conflict met Gert Leers. Maar ze hebben nu aan het langste eind getrokken. We spreken een van hen. Dat is Jos Wienen. Hij is CDA-burgemeester te Katwijk. En ook lid van de Adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG. Dat is de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Uh, laat uw reactie horen op 0800 Jan van Thiel zit het mee. Burgemeesters kunnen, als het goed is, de plaatselijke situatie inschatten... maar ze moeten wel de wet respecteren. En dat is de wet, de wet, de wet. Dat is waar het om draait. Wat mij betreft, de eerste beller zit op lijn 1 en heet Ton van Manen. Een goedenavond, welkom bij Avondspits. Goedenavond, Joost, met Ton. Dag, Ton. Joost, uh, jij zegt dat de burgemeesters zich er niet mee moeten bemoeien. En aan de ene kant begrijp ik het en toch ben ik het niet met je eens. En wel om de simpele reden... Dat het namelijk wel degelijk om, uh, be, uh, om de gemeente gaat en om de inwoner. Met andere ja. woorden, op het moment dat hij uitgezet moet worden en er iets niet gebeurt of uh, uh, hij komt in illegaliteit, dan komt hij wederom namelijk bij die burgemeester terecht. Ja. Dus het beleid moet landelijk worden, maar de burgemeester heeft wel degelijk inspraak op het moment dat er dus dingen in de illegaliteit terugkomen. Maar er is maar één... Nou, daar ben ik niet... mee. Kijk, illegaliteit, dat is een landelijke uh, zaak... maar dat zal door de politie uh, moeten worden uitgevoerd, lijkt mij. Illegaliteit uh, is, dacht ik, nog steeds strafbaar. Uh, het punt is nou net, Ton... Kijk, die burgemeester... die, die mag alleen optreden, vind ik, bij een openbare orde-probleem. Dan heeft hij recht van spreken. En voor de rest niet. Dat klopt, dat ben ik met je eens. Maar uh, aan de andere kant zie je... Een... Dat is dan praktijk. En natuurlijk heb je gelijk dat je zegt van jongens, illegaliteit, dat uh, moet de politie aanpakken. Maar we weten ook dat we hier niet over criminaliteit spreken. En criminaliteit ja. en illegaliteit, denk dat je die twee even wel ja, uit elkaar nee, moet nee, die aan. hou ik uit elkaar. Het staat allebei, dacht ik, in het wetboek van strafrecht. Uh, maar in ieder geval... En, en... Ja. Maar Ton, je, je deelt ja, het... me... Ja, zeg maar. Wat, zeggen, wat je ziet namelijk is dat... Uh, als de tentenkampen opgeslagen worden, als de mensen ja. uh, om welke reden dan ook niet uitgezet worden, dan komen ze terug, namelijk bij die burgemeester. Ja, dat heb je gezegd. Nee, dat heb je gezegd. Ja. Tom van Maanen, dankjewel. We gaan door naar de volgende bellen. Meneer Van Hazen uit Teilingen, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben het met je eens, Joost. Ik sluit niet uit dat dit, dit uh, politiek wisselgeld is. Per 1 oktober zijn er strengere immigratiemaatregelen ingegaan. Maatregelen van nog dit demissionaire kabinet. Waarvan dus een meerderheid van de huidige Tweede Kamer het niet eens is. Ja. En uh, leers wordt nou oorspronkelijk verzet dus van deze huidige kamer, nu met rust gelaten. Misschien dit een beetje politiek wisselgeld is. En bovendien ook, wat asielzoekers betreft, blijft Nederland een hysterisch linksland waar bestuurlijke ongehoorzaamheid van burgemeesters geaccepteerd wordt. Zodra het gaat om zielige tussen aanhalingstekens afgewezen gezinnen of zielige aanhalingstekens minderjarige asielzoekers. dan gaan kerken zich ermee bemoeien, scholen, schoolklassen, ja, juffen en meesters. En dan krijgen die burgemeesters betraag. slappe knieën. Ja. En die krijgen de wind in de zeilen. En die gaan dan uh, een grote bestuurlijke broek aantrekken dan nodig is. Dus het is jammer dat Leers dit, uh, dit hier aan toe geeft. Maar meneer Van Houten, even het eerste punt. Ik, ik, het verklaart niet waarom zelfs de PVV en de VVD... zo enorm hoog van de toren blazen vanochtend in de krant. Want die, die, blijkbaar dat wisselgeld dat wordt duur betaald. Nou, misschien dat we er ook op rekenen... dat dan sommige gemeenten, bijvoorbeeld Katwijk, uh, wel zeggen... van uh, asielzoekers u kunt gaan... en dat die dus niet uh, die mensen blijven beschermen. Dus dat, dat misschien PVV en VVD daarop hopen... Hmm. Maar dit kan nog eens een, een, een, een, een dure... Ja, ja. een dure een aangelegenheid worden. Een duur compromis blijken te zijn voor, uh, voor mensen die dus... Ja, als het ware die bestuurlijke ongehoorzaamheid niet willen... maar nu toch eraan toegeven. Precies. Meneer Van Huizen, dank u zeer. 0800 1121 draait u om bij avondspits binnen te komen. Burgemeesters moeten zich niet met het uitzetbeleid bemoeien. Doet ook mee met Twitter. Doe je via hashtag uitzetbeleid of hashtag WNL. Mark Westerdorp, ons huisadvocaat, zegt... Eerdmans als burgemeester geen stem heeft in het uitzetbeleid... moet minister Leers zich wel goed laten informeren door de burgemeesters. Maar dat wilde juist, Mark, door die vragenlijst die ik ook voor me heb. En het gaat dan om vragen die de burgemeester moet invullen... van kunt u aangeven en zo ja. Waar de betrokken vreemdeling concreet zicht heeft op werk of het volgen van een opleiding. Of een vraag als, kunt u aangeven in hoeverre betrokkenen de Nederlandse taal beheerst of de bereidheid heeft de Nederlandse taal te leren. Dat zijn natuurlijk prima zaken. Maar wanneer zal een burgemeester dit nou eens objectief negatief in durven te vullen? Als het om zijn eigen onderdanen gaat, dat is de kern van de zaak. Zometeen dus Jos Wienen, CDA-burgemeester Katwijk. U kunt meedoen op 0800 1121 Frank Schrijn uit Boksmeer. Goedenavond. Dag Joost, goedenavond. Dat dus ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat die burgemeester gewoon moet doen wat die minister zegt. Mm -hmm. Ik bedoel, dat lijkt me duidelijk. Het ja. zal even lekker worden. We hebben hier 2000 burgemeesters en die gaan even allemaal fijn een eigen richtlijn plegen. Dan wordt het wel een mooi zootje. Nou, precies. Die, of, die, ja, die, ja, dat, ja, dat kan. Hij kan, ook, de minister ja. kan het ook als een vopspeen gebruiken van vul maar lekker in die vragenlijst. Doe net, ne, doe net of nou, je meewerkt. En, dat, en, is sowieso, dat is sowieso, dat, dat is een wasse neus. Maar uh, die burgemeester die, die gebruikt dat ook om populair te zijn bij zijn eigen bevolking. Maar ja, het is heel simpel. Door wie wordt die burgemeester betaald? Uiteindelijk dacht ik door, de, door, de, door, de, door het Rijk. Ja, door de, door nou, de, door de minister van, nou, van Binnenlandse en die Zaken. Minister, die is hoger in posities dan die burgemeester. Dus die burgemeester die moet gewoon doen wat die, wat die minister zegt. Klaar. Nou ja, dat, dat is de kern. Hij moet de wet uitvoeren. Het lijkt mij net als iedereen... Uh, Frank, Zijen, ja. dankjewel. Dan zijn we bij Ron Nijsselman. Die twittert mij, hashtag WNL. Ze moeten zich afzijdig houden, want ze dragen geen verantwoordelijkheid voor het beleid. Je kunt ook doen, meedoen op Twitter. Ik lees de tweets hier live voor in de studio. Hashtag WNL, hashtag uitzetbeleid. Vindt u dat burgemeesters geconsulteerd moeten worden... in het kader van het uitzetten van de eigen onderdanen? Of vindt u dat ook een beetje de pyromaan die bij de brandweer gaat werken? Uh, u kunt ook meedoen met de beller. bellers. Dat is 0800 1121. Paul Guijs uit Kuik. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, nou, ik ben het uh, absoluut niet met de stelling eens. En uh, van, wel vanuit een menselijk oogpunt. Ik vind dat uh, het hele beleid met betrekking tot uitzending... Uh, of, uh, ja, of, of uitzetting en het beoordelen van uh, een mogelijke verblijfstatus... dat is uh, voor een heel groot deel is het allemaal papierwerk. En ik hoor wat, uh, wat mensen voor mij zeggen van... Uh, ja, en in, in, in rangorde uh, is het zo. En daar, daar hebben we het allemaal over een officiële organisatie... waarbij de mens totaal uit het verloren is. Mm. Ik vind dat in uh, bepaalde gevallen... dat uh, iemand die dichter bij uh, de mensen die het betreft staat... en dat kan dus een burgemeester zijn... Ja. daar in ieder geval een adviserende rol in kan, in kan spelen. Dan wordt het allemaal weer een beetje, beetje menselijker in de maatschappij. Maar gelooft u dat de minister daar iets mee doet? Uh, dat hoop ik dat dat gaat gebeuren. Ja, ja. Dat, zou, dat zou heel erg plezierig zijn als dat eens een keer ging gebeuren. Nou, het lijkt mij niet, maar daar verschillen wij over van mening. Paul Guijs, dank, dank je zeer voor het bellen. René zegt, burgemeesters moeten leers wel informeren... want anders, inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht. Kijk eens, dus, die heeft er wel voor doorgeleerd. Aan de lijn nu Jos Wienen, CDA-burgemeester te Katwijk... en lid van Adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG. Goedenavond, meneer Wienen. Goedenavond. U belt vanuit Frankrijk, want u bent daar bij een vergadering van de Raad van Europa. Daar zit u dat in. Dat klopt, ja. ja, ja die houdt zich trouwens ook met vluchtelingenzaken bezig. Maar goed. Kijk, nou, dat kan niet beter. U zit er middenin. De eerste vraag die ik heb: waarom moet de burgemeester zich hiermee bemoeien? De minister heeft gezegd: ik vind het uh, nuttig als ik naast het IND-rapport, waar ik een overzicht heb van het dossier over het vluchtverhaal, uh, ook wat inzicht heb in uh, de positie van deze vreemdeling uh, in Nederland. En uh, daarvoor vraag ik aan de burgemeester of hij me daar wat over kan vertellen. Ja. Dus uh, de basis is een vraag van de minister. En dat komt voort uit het feit dat de minister zelf burgemeester geweest is. Hij weet dat het nogal eens voorkomt dat burgemeesters zeggen van... wij hebben toch het gevoel dat bepaalde dingen ook uh, in ieder geval in de beschouwing uh, opgenomen zouden moeten worden. Dat gebeurt nu ad hoc. Uh, de nee. ene burgemeester schrijft een brief. De andere burgemeester die, um, uh, die belt. Uh, en de minister zegt, uh, ik wil eigenlijk gewoon naast de informatie die ik al krijg, uh, ja. ook uh, wat informatie van een burgemeester. Maar ik herinner me deze minister, en inderdaad oud-burgemeester, van de keiharde lijn waar de VEG op stuk liep, dacht ik, hè, de burgemeesters ook altogether, together, uh, van keihard uitzetten en niet mee bemoeien. En nou komt hij jullie tegemoet hè, als burgemeesters, uh, zeg ik even, dan, dan kun je toch niet zeggen dat dat nou echt uh, zijn hart heeft? Nou, ik denk dat dat wel degelijk zo is. Hij heeft in het verleden als burgemeester van Maastricht, weet ik, wel eens een pleidooi gevoerd voor ja. een vluchteling. En toen moest hij als minister beslissen. Toen ja. heeft hij vervolgens op grond van meer informatie toch besloten om hem weg te sturen. Maar nee. uh, het maakte hem wel duidelijk van jongens, ik vind ook die extra informatie wel van belang... dus ik wil gewoon bij ja. de dossiers voortaan ook mm. dat overzicht hebben... van hoe zit het met die mensen in hun eigen plaats. Nou zei Pim Fortuyn, dat herinner ik me nog goed... die zei zo'n aardig gezinnetje, uh, zo'n zo, zo lief uh, aandoenlijk gezinnetje... dat wil je niet uitzetten. Hè? Op het moment dat je er de, nou, dichtbij staat, dan, dan lukt dat niet meer. Op afstand is het... Is het makkelijker, Zegt zij die erbij. Dan is de grens ook goed te handhaven. Dan ben je dus eigenlijk meer objectief. Is dat niet de kern van de zaak? Een burgemeester staat te dichtbij. Die uitgeprocedeerde asielzoeker. Die, die Mauro met zijn grote ogen. Om dan nog objectief zo'n vragenlijst te kunnen invullen. Ik, uh, ik ben het absoluut mee eens. Hoe dichterbij. Hoe meer mens een gezicht krijgt. Hoe moeilijker het wordt om te zeggen. van U moet weg. Maar ik zeg er ook bij. Uh, wat de minister doet. Is niet vragen van uh, wat vindt u dat ik moet doen. Dat kan een burgemeester, als hij dat wil, kan die het toevoegen. En in veel gevallen, ik ben zelf burgemeester. Er zijn ook gevallen waarin ik vind van nou, dat, dat kan ik niet beoordelen. Maar ik kan wel vertellen. Dus, dus ik doe dat ook niet, ik geef dat advies ook niet, soms wel omdat ik vind dat er aanleiding voor is, soms niet. Maar wat ik altijd kan doen, is zeggen: ja. Van dit is de situatie. Die mensen die uh, leven mm -hmm. zo. Uh, dit is hun betrokkenheid in de samenleving. En uh, ja, dan moet de minister kijken wat hij daarmee doet. Maar, maar u denkt ook, meneer Wiener, dat er inderdaad burgemeesters zijn die zeggen: Joh, wat heb ik aan deze mensen? Ze doen eigenlijk niet wat ik, wat ik, wat ik, wat, wat ik ervan moet verwachten. Ik, ik gooi ze met planten. mijn het punt is, nee, maar dat denk ik niet dat ze zullen zeggen. Ik denk wel dat er zijn die zeggen van, nou ja, jongens, de regels moeten gehandhaafd worden. Dus deze mensen die ja, moeten ook moet de ja. burgemeester zijn. Er. Jawel, nee, dat klopt. Dus dat is ook het punt niet. Alleen, er wordt niet gevraagd van, wat vindt u ervan? De vraag is, wilt u wat informatie geven? Ja, ja. En als je wil, kun je dan als burgemeester eraan toevoegen van, en wat mij betreft, ik ken deze mensen... en ik vind dat ze hier zouden moeten blijven. Als je dat wilt, kun je dat doen. Maar in die gevallen doet de burgemeester dat natuurlijk... Nu ook. Ja. Alleen nu doet hij dat via een brief. En wat de minister wil, geeft gewoon even wat objectieve informatie. En hij vraagt het aan de burgemeester, omdat hij op die manier makkelijk toegang heeft tot ja. de gemeentelijke informatie. U maakt het duidelijk, meneer Wien. Ik hoop dat u ondanks de vergadering nog heel even aan de lijn kan blijven om te luisteren naar reacties. Kan ik u zo meteen nog goed. Is dat goed? Dank u zeer. Ja. Meneer Wien, hoort u burgemeester te Katwijk, maar nu te Frankrijk uh, aangekomen? Peter Verbrugge zegt mij: WNL. Soms maken burgemeesters zich meer zorgen om asielzoekers dan om mensen die wegens geldnood of crisis het huis uit worden gezet. Menno de Koolstij zegt, burgemeester is ten eerste burgervader. Vader moet voor zijn familie opkomen, dus ik ben het met je oneens. En Fred van Bentum twittert mij, uh, uitzetbeleid minister Leers moet zijn mond houden. Zijn tijd is geweest, uiteraard heeft de burgemeester in, het stad, uh, in zijn stad het laatste woord. We gaan even naar de bellers kijken, nu toch ook veel oneens komt binnen druppelen. Peter van der Hoven uit Tilburg, goedenavond. Goedenavond. En? Wel ja, of niet? ik ben het ik ben het helemaal met uw stelling eens dat die burgemeesters uh, is gewoon hun plaats moeten weten. Maar ik denk dat er zelfs nog meer aan de hand is uh, in dit land. Als je kijkt uh, dat overwegend uh, een dunplaats van uitge, uh, uitgeboerde uh, politici uh, burgemeestersposten zijn. Als je dan kijkt dat in dit land in de zes grootste steden een burgemeester van PvdA-huis is. Dan denk ik dat dat stroommannen zijn die... Uh, de Kamer meerderheid proberen te krijgen... of in ieder geval daar de zaak op hetzelfde proberen te zetten... Mm. omdat het, uh, het, uh, de fractie van de PvdA het niet voor elkaar krijgt... en dan op deze manier het altijd ja. probeert te, u het denkt er lopen, te krijgen. U denkt, er lopen vele lijntjes van, van de steden naar de, naar de, naar de, naar de Kamer... En, en via Binnenhof weer terug? Daar ben ik 100 zeker van. En, en het, het ruikt er vanaf. Mm. En uh, als, als je kijkt, uh, gewoon in onze zes grootste steden... Waar, waar het probleem denk ik het meest aan de orde is... Daar zit gewoon de burgemeester van P van en, en die gaan dan eens even de mooie, mooie jongens spelen. Nou, dat is populisme eerste klas en die mensen hebben er daar de mond van vol. Peter van Hoven, heeft... ja. ja. En daar heb ik mijn buik dik van. Dat is duidelijk, Peter. Dank je wel voor, voor het bellen. 0800 1121, u doet mee. U kunt met mij mee eens zijn of met de burgemeester uit Katwijk. Uh, burgemeesters moeten zich niet met het uitzetbeleid van asielzoekers bemoeien. Ze zitten er veel te dicht op, zeg ik. Ze zijn niet meer objectief. Uh, u mag ook ondertussen de, uit, de hashtag uitzetmans gebruiken... begrijp ik van de, de eindredacteur. Uh, Piet Driesen zegt... Uh, WNL, het probleem zit erin dat soms al jaren in Nederland mensen verblijven. De procedure moet strikter en sneller. En dan zijn er geen uitzetdilemma's. Uh, Paul Visser zegt mij... Uh, uh, Avondspits. Ik begrijp nog steeds niet waarom een hele asielprocedure... inclusief beroep, et cetera, niet in twee of drie jaar kan. Mooie vraag nog even voor de, voor de heer Wienen zo meteen. Hendrik-Jan van Leeuwen, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik ben het uh, in die zin niet met de stelling eens. Je, moet het ook eens uh, je zou het kunnen zien als een bedrijf... waar de directie op een gegeven moment zegt... van jongens, er gaan een aantal mensen uit. En die hebben een budget hè, en daar komen ze niet aan. Dus mensen moeten eruit gestuurd worden. Wat doen ze dan? Ze geven dat door en vervolgens die mensen gaan eruit. Terwijl een chef-werkplaats, die zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... Ja, uh, beste directie, moet je kijken, maar die jongen, hm. daar doen we, uh, die heeft echt technische kennis. Die sturen we daardoor echt kennis weg. Ja. Uh, ik noem maar iets. Het een hele andere vergelijk, maar het, is, het geeft wel aan... Dat ja, ik snap hem. Chef Dichterbij. Meneer, he, he, he, he, ik snap ja. hem helemaal, maar het punt is dat een bedrijf niet door wetten wordt gestuurd. De overheid wordt door wet en regelgeving gestuurd, die is voor iedereen gelijk. Dus iemand die aardig en leuke ogen heeft, moet net zoveel kans maken als, he, op uitzetting of blijven... dan iemand met, met een minder prettige persoonlijkheid die misschien wat minder goed ligt in de gemeenschap. Snap je? Ja, maar, ja, maar sluit een wet alles uit. Dat is de vraag. Kijk, ik nou, dat, zeggen, dat, he, he? dat niet hè, dat goed. niet. Want er is een discretionaire bevoegdheid natuurlijk altijd voor een minister om schrijnend, schrijnende gevallen te belonen. Ja, maar waarom precies, moet de burgemeester... In dat, geval, ja, precies. in dat geval zou de burgemeester kunnen bijdragen door de situatie te bekijken... ...toch ook al een beetje objectiever als de mensen zelf. En op die manier kun je wel bijdragen. En daarom hm. ik zou ik zeggen, hou die vergelijking vast. Ja. Um, dan, ja, dat dat releve, relativeert wel eens. Ja. Oh, Oké, okay. Hendrik Jan van Leeuwen, dank voor het bellen. Roel de Ruiter uit Goor, goedenavond. Hallo? Uh, ja, Roel de Ruiter, kom maar binnen. Ja, met Roel de Ruiter spreek u? Ja, kom maar binnen, zeg ik, Roel. Ja, ja, Bienvenue. Ja, ik, ik ben het er niet met uw stelling eens... en ik mis ook uw christelijke baanmatigheid van de Veluwe. Uh, ik, uh, ik dacht dat u een Veluwe was... en christelijke baanmatigheid hoort ook uh, van toepassing te zijn... bij het uh, beoordelen van uitzetting uh, ja. van uh, van vreemd vreemdelingen. En uh, ik vind dat dat burgemeester bij uitstek erover heeft. Uh, ik zou als ik u was wat meer aan uw achtergrond van, uh, van de Veluwe denken, meneer. Ja, nou, mijn moeder luistert elke avond... en ik kom uit een, uit een christelijke milieu. Nee, maar, nee ik, zou, ik zou wat meer met de christelijke baanmatigheid rekening moeten houden... De, Veronderstellingen en uh, hele, hele, hele extreme stellingen. Ik denk dat dat niet in overeenstemming is met de christelijke barmhartigheid. die u nee. van vroeger hebt meegekregen. Nou, ik heb ook vroeger meegekregen, meneer de Ruiter. streng is sociaal. Hè, dus, ja. dus het is niet altijd. Nee, het is nee, pap nee, en nat houden nee, nee, wil niet altijd warmhartig zijn, hoor. Ja nee, ja, nee, maar je moest de totale barmatigheid. Die okay. heeft u helemaal losgemaakt van die toch wel goede, christelijke barmatigheid... die u op de vele, uh, vele uur zou hebben neergekregen. Okay. Ik denk dat de, er is wat vader ja, dan, meneer. denk, denk ik, meneer, ik meneer denk. Eruit, Zeker is, bedankt voor deze, deze Messiaanse bo boodschap. Zacht heel meester, ze maken stinkende wonden. Wordt keihard direct op meneer De gereageerd, uh, zie ik al. Meneer Hans Sporen uit Zon en Breugel, goedenavond. Ja, goedenavond. Zegt u maar. Ja, ik, ben het, uh, ik ben het oneens met uh, de stelling... Uh, ik ben zelf adviseur van, uh, van een burgemeester op het gebied van veiligheid en handhaving en openbare orde. Ja. En uh, ja, Vaak is het in dit soort gevallen dat er, uh, zeker als er sprake is van uh, al jaren en integratie dat er maatschappelijke onrust ontstaat. En ja. daar zal de burgemeester altijd zijn rol pakken. Maar dat klopt. Maar dan zouden, dat wordt ook gezegd... er moet een veel kortere procedure uiteraard zijn... waardoor iemand sneller weet of die wel of niet mag blijven. Dat is een punt van landelijke regelgeving. hoeft de burgemeester toch niet zich ervoor gaan lenen... om daar, daar, daar nog aan te gaan trekken? Nee, maar het is natuurlijk vaak dat vanuit de bewoners... daar waar de asielzoeker woonachtig is... dat daar acties worden ondernomen. Of op scholen of anderszins... En dan zal hij uh, zich niet kunnen onttrekken aan zijn burgervaarderschool. Nee, helder. Dat is, ook, dat is ook waar. Dank u wel, meneer Sporen. Nog even terug naar, naar Jos Wienen uit uh, in Frankrijk uh, momenteel... de burgemeester van Katwijk en dus uh, actief binnen de adviescommissie Asiel en Integratie. Meneer Wienen, uh, ik had één vraagje zelf nog die ook per Twitter doorkwam. Um, waarom kan Gerd Leers dit er doorheen uh, drukken terwijl hij demissionair is? Deze, deze kwestie loopt al langer. Hij heeft een advies gevraagd aan een officiële uh, adviesorgaan van de regering van hoe zou ik dat kunnen doen. Die kwam met het advies van je moet dat um, een, een herbevelle werd dat genoemd, zoals in Duitsland bestaat, inrichten. En die gaan dan over iedereen een apart advies geven. Dat heeft hij verworpen. Hm. En hij heeft gezegd ik kijk gewoon naar de bestaande procedure en het enige wat hij gedaan heeft is... Ik hou de procedure zoals die is. Ik ga geen andere instelling brengen. Het enige is, ik wil wat extra informatie hebben. En dat is een, een maatregel die een minister gewoon kan nemen. Daar heeft ook ja. verder niemand voor nodig. En nog één vraag die ik had uh, vanwege ook iemand die twitterde die zegt: wa waarom kan het nog steeds niet korter? Dat blijft natuurlijk de hamvraag bij het asielbeleid. Waarom ja, kunnen het er nog steeds zo? Het van helemaal helemaal mee ja. eens. Maar ik kan wat dat betreft geruststellen. Uh, dat was uh, jarenlang het grote probleem van het Nederlandse asielbeleid. Eindeloze procedures en herhalingen. Ja. Tegenwoordig gaat het razendsnel. En dat betekent ook dat het aantal asielzoekers um, wat in, opgevangen wordt echt heel snel daalt. Meestal hoor je echt binnen drie maanden uh, kan je blijven of niet. Is dat serieus? Dat vind ik een doorbraak. Eigenlijk is er dan toch een pluim voor uh, meneer Gert Leers, uh, uit te delen op dat gebied. Na jaren ja, daar ben ik ervan overtuigd. Oké, okay. ja. Jos Wiener, zeer bedankt uh, CDA-burgemeester Katwijk dat u erbij was bij Avondspits. En succes met de verradering in, in, uh, in Frankrijk. Ludie Passerel zegt nog op mijn stelling... Uh, burgemeesters moeten zich niet bemoeien met een uitzetbeleid. Uh, Ludie Passerel zegt... de burgemeesters moeten weer soep gaan uitdelen. Dat is barmhartig en zo komen ze onder de mensen. Nou, dat zal meneer Rolderuiter uh, zeker uh, goed humeuren. Uh, medestander Paf zegt... Eerdmans burgemeesters moeten eerst zwiebertje... maar weer eens een bakje koffie inschenken. Paul Visser zegt... Uh, zijn er objectieve burgemeesters... die zullen altijd de weg van de minste weerstand kiezen. Uh, al Smit uit Gennep, goedenavond. Goedenavond. Reageer u maar. Um, ik ben het absoluut met de stelling oneens. Omdat je op deze manier een uh, nogal inhumaan Nederland creëert. Um, als een asielzoeker is uitgeprocedeerd en hij kan niet terug naar zijn land om wat voor reden dan ook, hij kan dus niet uitgezet worden, dan ja. wordt hij de illegaliteit ingeschopt. En dan, vind ik, dan komt hij bij een burger die er dat wel iets voor mag betekenen. Ja, maar ho, dan wordt het net beweerd alsof ik zeg: gooi al die asielzoekers eruit. Uh, ik vind dat de minister altijd die, die, die bevoegdheid moet houden om te kijken naar schrijnende gevallen. Maar ik vind niet dat de burgemeester in dat traject betrokken moet worden. Nou, het is wel de plaats waar hij terechtkomt. Ja. Bedoel, hij komt in de illegaliteit omdat uh, hij uitgezet moet worden. Het land van herkomst wil hem niet accepteren. Of hij kan niet terug, om wat ze reden dan ook. Ik bedoel, die reden wil ik even in de midden laten. Mm. En dan komt hij in een gemeente terecht. En dan komt er ergens een burgemeester om boek te kijken. Ja, maar goed, die is niet objectief, zeg ik. Dat, dat is mijn reactie daarop. Die blijft toch een, een, een, vreemde, een vreemde spagaat dan zitten tussen de wet en, en zijn onderdanen. Meneer De Mol, Al uit Alkmaar. Oh, pardon, meneer of, De Mol. Het uit Alkmaar gedaan. Afgezien het feit dat ik het oneens ben met de stelling... omdat een burgemeester veel dichter staat bij de personen waar het om gaat... Ja. En ik heb ik een vraag aan je. Ja. je. Bij je intro zei je van een pyromaan die moet niet bij de brandweer gaan werken. Ja. Dat zek ik even door. En die moet niet bij de politie gaan werken. Ja. Oftewel criminelen moeten niet gaan werken bij een, een overheidsapparaat. Vergelijk je de burgemeester met een crimineel? <laughs> ja, Nou, dat is de overdrachtelijke vergelijking. Mogen we die niet meer maken in dit nee, land? Nee, nee. Ik vind, het, ik vind het een beetje grof wat je doet ja. Ik vind het een beetje ja, vergezocht. Nou, ik vind, dat, ik vind dat, ik echt grof. Ik ga de burgemeester vergelijken met iemand die de ja. wet overtreedt. Nou, dat is in feite wel wat er gebeurt, natuurlijk. Als een burgemeester niet dat zich houdt. Ja, dat is waar, want zo ja. wordt er een wet gemaakt waar de burgemeester dus zijn bevoegdheid krijgt. Ho, ho ho, ho, ho, ho, ho. Als de burgemeester de vragenlijst invult en hij uh, legt het voor aan Gerd Leers. en Gerd Leers zegt die Mauro gaat eruit in Katwijk. dan gaat de burgemeester over de schreef als hij zegt Mauro blijft in Katwijk. Zo is het ook nog. Dat is in het verleden. We hebben het nu over de toekomst. Nee, ik dus heb het over de, de toekomst. Dat er een nieuw beleid wordt gemaakt. Ja, maar ik heb het over het nieuwe beleid. Zo gaat ja, het. Ik ook. Ik dood gewoon Als het nieuwe beleid wordt dat de burgemeester dat mag bepalen... dan is de burgemeester nee. geen crimineel. Zoals maar jij die, dus nee, toe. maar die bepaalt het helemaal niet. Dat is punt. De burgemeester gaat niks bepalen. Die mag alleen mee gaan doen. En de minister gaat zich daar iets van aantrekken. En dat vind ik een ongezonde ja, maar, zaak. Maar de minister trekt dan okay, langzijd... maar we het langzij. Dwalen af van mijn vraag. Is ook... vergelijk je de burgemeesters met criminelen? Nou, dat, dat heb ik net al gezegd, De Mon. Ik heb het uh, duidelijk gemaakt. We gaan, we gaan afsluiten. Want we zitten alweer aan het laatste, uh, laatste minuut. Paul Visser zegt: Avondspits. Asielzoekers zullen naar gemeenten gaan trekken met zachte burgemeesters. En uh, Erik Dikheb zegt: WNL. Iedereen die boven de 18 is en geld verdient, zou moeten mogen wonen waar hij of zij wil. En dat zou de politiek moeten gaan Regelen. Werk aan de winkel zegt, tot slot, onzin, wat heb je een slap beeld van burgemeesters? Ik zou gewoon de waarheid zeggen, doe ik als ondernemer ook als ik iemand ontsla. Tot zover de tweets over de stelling burgemeesters moeten zich niet met het uitzetbeleid bemoeien. De discussie ging vooral tegen mij in, moet ik eerlijk zeggen, maar dat vind ik alleen maar leuk. We zijn aan het einde gekomen, zo kunststof. Morgenochtend weer Eva Jinek met, uh, of sorry, Leonie Terbraak met Vandaag de Dag. Daar Willem Vermeent in de studio en Suzanne Smit over JK Rowling. Op Nederland 1 dus, vanaf 7 uur. Morgenavond een nieuwe avondspits van WNL verzorgde ons. We hebben er zin in. Tot morgen, half 7, Radio 1.